Marcel Keizer en zijn assistenten Spijkerman en Bergkamp op non-actief gesteld. In de verklaring stelt de club dat er onvoldoende vertrouwen is dat de ambities van Ajax met het retail kunnen worden gerealiseerd. Ajax verloor gisteren in de beker en speelde vooral aan het begin van de competitie rommelig. Met Bergkamp bestaat er ook een verschil van inzicht over het technische beleid, al dus de verklaring van Ajax. Keizer werd in juni hoofdtrainer van de Amsterdammers toen Peter Bos naar Borussia Dortmund was vertrokken. Voormalig topman van de NS Timo Huges is vrijgesproken van de aanklacht van fraude bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg in 2015. Ook de andere betrokkenen zijn vrijgesproken. Volgens de rechter is fraude niet bewezen. NS-dochter Abellio won aanvankelijk de aanbesteding voor het OV in Limburg. Toen bleek dat er gefraudeerd was, werd de vergunning verleend aan Arriva. Twee agenten die betrokken waren bij de aanhouding van Mitch Henriquez zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden. Volgens de rechter hebben de agenten zich schuldig gemaakt aan mishandeling met de dood tot gevolg. Doodslag achter rechtbank niet bewezen omdat niet precies vaststaat wat uiteindelijk tot de dood van Henriquez heeft geleid. Hoge politiefunctionarissen die meer verdienen dan een minister... staan komend jaar dat meerdere deel van hun salaris af. Dat heeft minister Grapperhaus gezegd in de Tweede Kamer. Volgens hem zijn de politiemensen waar het om ging vrijwillig akkoord gegaan. In 2016 telde de nationale politie 24 mensen... die meer verdienden dan een ministers salaris. In 2017 is dat maximum salaris 181.000 euro. Het weer dan nog, het blijft bewolkt en nevelig. In grote delen van het land hangt dichte mist. Af en toe valt er regen of motregen. Het is tussen de 8 en de 10 graden. Ook morgen is het bewolkt en nevelig. Het wordt dan 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de Randstad staan files op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Geldermalsen en Zalbommel. 10 minuten vertraging. A4 haag richting Rotterdam. Tussen Delft en Knopen en Benelux, 10 minuten. A15, Rotterdam, Gorkum. Tussen Ambacht en Papendrecht, 10 minuten. De A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. En op de N247, Amsterdam richting Hoorn. Voor Broek in Waterland, 10 minuten vertraagd. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag. 1, 21 december. Ja, het schiet op, hè. Het is wat kerst. 4 uur, dus tijd voor muziekboelen van live. Oftewel, Hans en Ronald in de middag. ZFM is te beluisteren via Quentie 106.9 en Sigel kanaal 40. Maar u kan ook een kijkje nemen in onze studio via internet. wwwzfm live en El. En wat kan u deze laatste uitzending vanuit de studio verwachten? En dat is om kwart over vier de nummer één hit van deze week. En om half vijf de column van El Kerkman. En om kwart voor vijf de nummer één van het jaar en deze maal 1975. En dan hebben we nog om kwart over vijf Gauwe ouwe van de week. En om half zes het weer voor het komend weekend. En dan natuurlijk nog een bioscoopprogramma van Circa Zandvoort. En ik bedoel niet de laatste uitzending dat we ermee stoppen. Maar van dit jaar bedoel ik, want volgende week zijn we volgens mij van de ijsbaan af. En niet te vergeten nieuws van onze badplaats. Het volprogramma dus, dus het wordt omlijst met lekkere muziek uitgezocht door technicus Ron. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel luisterplezier. het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Ja, Hans. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, blij dat je er weer bent. Ja? Ja, natuurlijk ja. Dan zijn we weer compleet in ieder geval, toch? En oh. ik wist niet dat jij zonder mij incompleet was. Maar dat ja, is... wel, maar dan hebben we in ieder geval een hoop gezelligheid. Ah, zo. Ja, nou, en goede muziek natuurlijk, want dat heb ik aangekondigd. Ja, ja. vind ik van wel, ja. Ja, nou... Wat hoorde ik nou? Is, is onze toetje vrouw Holle geweest? Ja. Ach hebt ja, nee ja, toch ja, hè. Ja, ja. Inclusief ja. kussen. <laughs> Echt waar? Ja. <laughs> ik had dat moeten zien eigenlijk. Soort, uh, hele middag heeft ze bij Rabbel onder de verwarming gezeten, dus het ging goed. <laughs> Was ze niet verschrompeld dan, onder de verwarming? Vrouw Holle? Nee, nee, nee. Nee, nee, dat nee viel die wel schrompelt niet hè. Oh die, <laughs> die, uh... nee, dat is waar. Dat is waar. Er, er, zal ik de evenementenagenda nog mee bedoelen? We hebben nog een hoop te doen eigenlijk in december. Uh, ja, kan, maar dan komen we een beetje knel zometeen met jouw. Uh, ja, uh, wat gaan we doen? Dat De ga je Nederlandse eerst... hit ding. Ga dan maar een plaatje draaien. Oké. Okay. Dan doe ik het straks. Ja, ik kan het niet laten, toch, Kerst. Hey, Mr. Churchill comes over here to say we're doing splendidly.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 Dreams. I hope that someday I'll share her. Home. Op dit puur een poosje op, de, op nummer 1. Op nummer 1 hè? Ja, maar ik vind het wel voor deze, deze periode van het jaar wel een heel mooi stemmig liedje, hoor. Ja ja, ja. ja, ja. Ik vind dit voor de periode van deze jaar. Dus de rest van het jaar hebben we geen stemmen liedjes nodig. Dat is wat je zegt. Nee, maar het is natuurlijk kerst. Wacht even Hans, want we doen even een jingle dan kan iedereen even dit tot zich laten komen. Goed, en door. I, en ja. Nou ja, we, we kunnen doorgaan. We kunnen doorgaan, we ja, gaan door? Nee, nee, nee, ja. nee. Ik, ik heb wel... Ja, ik, ik mag eigenlijk onszelf nooit uh, even op de borst slaan... maar ik ga het toch even doen. Als je ziet uh, wat voor reacties... Je mij is, op de borst, laat sla ja. ik terug. Nee, doe me niet. Oh. Jij ja, slaat hard, en doe ik niet. Uh, maar over ons, uh, ons kerstconcert van de, van de Beach Boys hebben we alleen maar lovende woorden, als je ziet... Uh, het mooie stuk in de krant uh, wat er gezegd wordt. We hebben inderdaad uh, naar mijn idee een, een zeer stijlvol concert gehad. Hoe heb je dat gezegd? Hè? Ja, weet ik niet. Je, nou, je, wordt stil, ja. je wordt er stil van, hè? Nou, nee, uh, misschien ben jij... Nee, dat zeg ik niet. Ja, nee, je zegt het uh, uh, uh, netjes Hans. Ja, ben, toch? Ik ben hartstikke trots op. En, uh, en mensen die, uh, die dat georganiseerd hebben, die mogen best wel eens een pluim hebben. Ze hebben vreselijk hun best gedaan en, uh, om het iedereen uit de zin te maken... En nou, ik denk dat dat wel gelukt is voor ja. de 70, 80 ja, mensen. Dan die de... neemt, <laughs> ja, dan moet ik een paar pluimen met meeneemt. Ja, dat zal ik doen. <laughs> Zo, naar al rustig even een lekkere van de Foo Fighters. Ja. Everlong. De Foo Fighters? Ja. Wat betekent dat, Foo Ja, weet ik niet. Wat en... betekent boe? Ja, ja dat is waar. Dat is ook zo, ja. ja. Ja, een domme vraag. Krijg je nee, ook een, do... over... een domme antwoord? Ja, precies. Ja. Ja, je... maar, hey, maar daar ben ik een meester in. Ja, ja dat, dat weten we. Dat weten we zoetjes allemaal ja. al. Hé, hey, er, um, er is wel wat leuks gebeurd. Zandvoort Museum staat op eigen benen. Om de grote belangstelling heeft wethouder Gertone van het Zandvoort Museum... symbolisch overgedragen aan de nieuwe stichting Zandvoort Museum, uiteraard. De handtekeningen van het bestuur en de wethouder zijn in overdrachtsdocument gezet. Hiermee is de zelfstandigheid van het museum een feit. En staat voortaan geheel op eigen benen. Nou, ik wens ze veel succes. Ja, ik ook. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dus Voor mij mogen ze, want ik vond het, ja, ze hebben altijd leuke dingen. Ja, ik, ja, ik, vond, ik vind het ook best wel een stap. Ik hoop ja. dat ze zo doorgaan. Ja? Ja. Met wat? Nou, het zou doorgaan zoals ze vroeger doorgingen. Vroeger? Wij zullen doorgaan. Zo. Oké, okay, als jij gaat zingen ga ik... Uh... <laughs> Look back in anger, van Oasis. Ja, ja. ja. Maar toen het begon dacht ik een ander liedje te horen. Ja, het lijkt op imagine, hè, als het ja. begint. Ja. Ik zei het je meteen, ik zei, weet ja. je waar het over lijkt? Ja, jij zei het meteen, ik ja. zei, het, ja. dat was het. Ja. Ja. Maar dat was hem nee. Nee. Du niet. Nee, duidelijk niet, nee. zeg, zullen we van ja. uh, ja. we zijn ietsje te vroeg. Ja, De kolom van de week van, de week van, van, van Nel Kerkman. Van. Volgens mij is het het zoveelste kerstkolom in de Zandvoortse Courant. Soms vraag ik me af, kunnen we eigenlijk wel kerstfeest vieren? Want kerstfeest betekent toch vrede, licht, geborgenheid, samen zijn. En in de wereld waarin we leven, maar ook in je eigen bestaan, is alles al die jaren er nog wel. Of is het alleen maar ellende wat de klok slaat? Zoals haat, hardheid, duisternis. Vandaar mijn vraag, kunnen we wel kerstfeest vieren? In al die jaren is er in de wereld niet veel veranderd. Ik vind een artikel in de Zandvoortse Koran uit 1947... waarin A. Elvers, net zoals ik, zich afvraagt of het wel zin heeft... om een artikel over kerst te schrijven. Daarbij schrijft hij de volgende. Londen. De vier die over het lot van miljoenen moeten beslissen... vinden elkaar niet. Frankrijk. Onrust, stakingen, revolutiepogingen. Palestina, Joden en Arabieren vallen elkaar ten offer. Indonesië. Het vuren wordt nog altijd niet gestaakt. De mensheid is verdeeld. Erger nog, het christendom is verdeeld. Vert wantrouwen, vijandschap, oorlog overal. Gevolg, nieuwe onzijdsspellingen en duisternis rondom. En dan toch nog over schrijven, Over het feest van licht en vrede. Heeft dat zin? We weten toch wel dat door de stemming rondom de kerstboom... het wat dennengroen en kaarsgeschijn... we hoogstens even afgewend zijn... Maar morgen is daar de wereld weer. De wereld van haat en onvrede. Van onrecht en bedrog. Van radeloos, rede, redeloos en schaamteloos tegenover elkaar staan. Wat zou het voor zin hebben? Dromen zijn immer alleen maar bedrog. Sommige woorden? Natuurlijk is het, net, is het net na de oorlog. Dat is het enige excuus. Maar is er ook 70 jaar dan helemaal niets veranderd? Gelukkig wel. Want kijk eens hoe goed om je heen. Zo is bijvoorbeeld een dorpsgenoot, net als vorig jaar... spontaan een actie gestart om kerstpakketjes te maken... en deze in de week voor kerst langs te brengen bij eenzame ouderen. Wat een mooi gebaar. Zo nodigen de kerken de organisaties ouderen uit voor een gezellige middag. In verzorgingshuizen wordt door enthousiasme medewerkers en vrijwilligers... extra aandacht geschonken aan de bewoners. En ik weet zeker dat de cliënten van Nieuw Unicum... een schitterend kerstdiner op de Bink hebben gevierd. Zandvoort maakt zich op voor een bijzonder kerstfeest 2017. Ik wens u heel veel licht en warmte. Fijne feestdagen. Nel Kerkman. Zo'n lange toon had dan. Uh, ja, maar het was wel heel stemmig, Pardon, moet ik zeggen, hoor. Na de kolom. Ja, na de kolom wel, ja. Ah, oké. Okay, het, het was ja, een ja. diepzinnige kolom, was het? <laughs> diepzinnige kolom. Ja, diepzinnige kolom. Hans, Hans, Hans. Ja, Hans. Ja. Hans. Ja. Wie zei dat ik hoger kan springen dan de Eiffeltoren? Jij? Ja. Nee? Het is niet zo moeilijk, Met de Eiffeltoren kan niet springen. Ach, jonge, jonge, jonge. <laughs> nou. Ja. Volgde. Oh, okay. Nee, maar ik heb nog wel een evenementenagenda. Dat zou ik net al doen, want dan mocht ik niet van jou. En nu hebben we even de tijd om het te doen. Dus ik doe het gewoon. Evenementenagenda van december: de 20ste, 21ste en de 22ste. Dat is vandaag, morgen en overmorgen. De kerstver. Ver. Wat is die ver? Kerstver. Kerst, de kerkplein, Raadhuis. Heel ver. Bedoel je dat? Kerstvers? Kerstver. Nee, niet kerstver, maar kerstver. En het is al een moeilijk woord. Kerstver. Voor de kerst. Kerstver. Ver. Ver. Ver. ver. Juist. Kerkplein, raadhuisplein, gasthuisplein. Van 1 tot 9. De 23e, klessenconcert. Maastrichter Staar. Kerstconcert in de Agatenkerk. Aanvang om 8 uur s'avonds. Ook de 23e, Merry Little Christmas Party. Het Wapen van Zandvoort. Aanvang om 9 uur. De 24e, Kerstzang. Kerkplein. Live-optreden van Henk van Kan. Aanvang om 8 uur. De 24e, kerstsamenzang op het gasthuisplein. Met de wapenzangers, en het is ook om 8 uur. Zo. De 27e, curlingcompetitie. De tweede ronde, IJsbaan-Raadhuisplein. De tweede ronde. ronde. Ja, de eerste ronde zijn wij trouwens doorheen. Wie zijn wij? ZFM, de dames. Ah, oké. Okay. De dames Ik Die fluitkijken hebben ze gedaan. Ah, oké. Okay. Ja, en de 28 e en de 29ste hebben we een lichtjeswandeling. De Amsterdamse waterleidingduinen om half zes. Ja, nou. ik vind het allemaal... Oh, en dan heb je natuurlijk bij ons nog... En wij doen natuurlijk weer als uh, de beatspopzingers mee in een, uh, een. Wat is dat? De laatste mis, geloof ik. Of hoe ja, heet? een nachtmis. Een nachtmis. Ja. In de protestantse die kerk. Die dan eigenlijk niet in de nacht is, maar. Ja, avondmis. in de late avond. Avondmis. Dus het wordt een. Uh, ja, druk. Ja, druk-druk. Of avondraak. Maar dan is het niet mis. <laughs> ik vind het moeilijk. Mist? Het is mist. buiten mist. Het ja. Oh. Tegen zoveel mensen willen zeggen, je hebt geen idee. Don't speak, no doubt. Ja, dat zei ik net al. Ja. Mond houden. Ja. Oei. Ja. Yep. gaan we door. Uh, nou, ik heb, uh, heb nog wel een nieuwtje. Uh, dorpsgenoot Yvonne Steenbergen stuurde niet vermoedend haar foto jump in... voor een fotowedstrijd van Dagblad NRC. Met als thema voor de maand november grenzen. De vakjury oordeelde dat haar foto exact op het juiste moment genomen was en koos haar als winnaar uit. Met haar foto wil Steenbergen. Ja, is toch een winnaar is. Met haar foto wil Steenbergen aantonen dat zo'n laag hekje voor een hert absoluut een peulenschilletje is. Ze nemen niet eens de aanloop en springen er heel gemakkelijk overheen en, of kruipen er door. Misschien ziet Waternet, beheerder van het Amsterdamse waterleidingduinen, dat de hekken echt hoger moeten en heel graag wat langer richting Noordwijk. Ik weet het, ik heb het een keer gezien. Ze hadden een hek hadden ze gemaakt in de waterlijnduinen met prikkeldraad erin. Daar springen ze gewoon tussendoor. Hè? Ja. Dat is echt ongelooflijk. Hun, hun haren blijven eraan hangen, maar ze springen er gewoon tussendoor. En, en niet eentje, nee, een hele zeelt komen erachteraan. Hè? Een zeelt. En nou ja, een heleboel. Bedoel ik bedoel, ik ga het zeggen. Dan is Een het hele hoog resultaat. We kunnen wel heel hoge resultaat. We kunnen. We kunnen. We kunnen. We kunnen de graden dingen gaan zeggen. Dat doen we niet. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. ¡Feliz Navidad! Hand. Ja, dit was. Goed fee. Goed Ja. En dan? Verlies. wie Navidad. Kijk, dat bedoel ik. Maar Goed fee. Nou ben jij weer. Ja, daar ben ik weer. Ja, wat krijgen we nu? Ja, dat weet ik niet, jongen. Ja, we krijgen ja, we... nummer één. O, oh, je ja, ja, wil. Ja, die oude. Ja, toch? Ja, toch? is u zich deze nog? Ja, ik weet niet of jij die herinnert, maar die komt uit 1975. En het is Love You, Love. Will Keep Us Together. Het is een nummer geschreven door twee hele bekenden... Niels Daken en Howard Greenfield Van en Cook, denk ik. Het werd voor het eerst opgenomen door Niels Sedaka zelf in 1973... en het werd uitgebroken, af, uitgebroken, uitgebracht als single in Frankrijk. De Amerikaanse popduo Captain Tennille behandelde, behandelde het liedje in 1975... met wat instrumentale streun van 16 muzikanten... en het had een wereldwijde hit met hun versie... Ze stonden in de in US Billboard Easy Listening lijst op nummer 1. Hier zijn ze Love Will Keep Us Together, Captain Anthony El uit 1975. is een deel van het duo. Beter om naar te kijken dan uh, naar Niels de Daak. Okay. Ja, ik, weet ja. je, toen ik vanmorgen, toen ik het zag... Ik denk, dat zijn twee mannen. Maar toen ging ik kijken op, uh, op internet... en toen bleek er ook een vrouw bij te zitten. Yeah. Ik dacht dat het twee mannen waren. Ja, <laughs> maar, ja, het, ik denk, die niel dat is het een... Het uh, heeft allemaal niks. Nee, maar... Nee. Ja, het zag er goed uit. Ja. Ik denk, ja. Ja. Zeg, uh, Ro, Ro, hou jij van uh, schaatsen? Nee. Oh. Nou, ja. dan... Ja. dan uh, ja. Andere <laughs> vraag, hè? Ja. <laughs> Dan hoef je ook niet naar de ja. ijsbaan, mag ik zeggen? Ja. Want we hebben weer een ijsbaan in Zandvoort. Ja. ja. Tot 7 januari. Heb je zin in schaatsen? Ja, dan heb je ook zin in Zandvoort. Vorst of geen vorst, in december wordt er geschaatst in Zandvoort aan Zee. Hier vind je een gezellige ijsbaan compleet met schaatsverhuur, koekenshopie, curlingwedstrijden en natuurlijk disco on ice. Als je meer wil weten, www.ijsbaanzandvoort.nl... En het, om je echt te willen schaatsen... en je hebt ook schaatsen die je moet huren... kost het je gewoon 5 euro. Ja. Nou, het is gezellig, want wij zijn er waarschijnlijk volgende week. Nou, dan is het helemaal Wie zijn gezellig. Wij? Uh, jij en ik en oh. Toet en uh, Toetje. En, oh. Ja, die komen ook. Die komen dan vrijdags. Ja, die komen vrijdags. En wij komen ja. donderdags en vrijdags. Denk ja. ik. Denk ik. Het is nog niet helemaal zeker, maar dat denk ik wel. Nou, bijvoorbeeld. Sorry, je kan niet alles in je leven hebben. <laughs> nee, dat is waar. <laughs> Ritme van Zandvoort ja, man, die is bijna erotisch, deze jinkel. Ja, hey, jij houdt niet ja, van schaatsen, ja, ja, ja, hè? Ja, ja. Je houdt ja. niet van schaatsen, zijnde. Hou je dan wel van zwemmen? Ja. Nou, dan kan jij in januari de zee in. <laughs> ik heb hem uh, van nou, 12 uh, tot 3. Ik kan, jij, uh, kan uh, veel langer de zee in. Ja? Ja. Oh, maar nee, niet hier, bedoel je? Ja, hoor. Oh. Ik loop gewoon naar het strand en dan ga ik de zee in. Oh. Oh. Is er geen zwemverbod? <laughs> 1, 1 januari is er namelijk weer de nieuwjaarsduik. En dat begint om 12 uur. Ook volgend jaar kunt u weer deelnemen aan de nieuwjaarsduik in Zandvoort zee. Het is alweer de 59 ste keer dat deze nieuwjaarsduik in Zandvoort gehouden wordt. En de inschrijvingen starten om 12 uur. Voorafgaand aan de duik en is er onder begeleiding een leuke muziek en warming-up. En om 2 uur gaat iedereen een duik nemen in zee. Na afloop kunnen de duikers een heerlijke kop ertessoep halen. Ook als u niet in het water gaat, bent u meer dan welkom en vooral te genieten van de gezelligheid. Dus niet iedereen gaat zeeën dan? Nee, niet iedereen. Ja, weet dus, je, dat we, staat dan wel in zo'n bericht. Iedereen gaat zeeën. Ja, ja, maar weet ja, je, zal uh... ik je ik eens wat vertellen? Ik nou, heb, vertel ik je heb je het wat. vijf jaar gedaan. Je hebt het wat? In, in dit? Gewoon uh, aan de kant staan. Uh, nee, de nee, nee, nee. nee ik met de soep in je handen. Je... Jongens, wat zijn nee, jullie? Uh, nee, nee. Mijn dochter die zat bij een zwemvereniging Rapido uit Haarlem. En die organiseerde, elk jaar organiseerde die de nieuwjaarsduik. En zij uh, zei ze bij, die, bij de, de wedstrijdzwemsters. En uh, die ging de zee in. Zei, daar ga ik ook mee. Vijf ja. jaar gedaan. We hebben nog in de krant gestaan. Je wil het niet geloven. Ja, ben je hebt beter op uh, het land in de handdoek kunnen staan. <laughs> nee, nee, nee. Ja, wel, ja. Nee, maar het is echt Een heel man. En volgens mij, je moet maar eens aan je vrouw vragen. aan toet. Ja. Die heeft volgens mij soep altijd gemaakt bij Rapido. Nee, ja. dat, zal, nee dat zal toet niet geweest zijn. Dat is Toet wel geweest. Nee. Met haar moeder. Ja, de moeder. Ja, zij ook. Nee. In een grote pen. Ja. Echt wel. Maar niet Toet. Niet Toet? Nee. Weet je het zeker? Ja. Ga ik er straks wel. even opbellen. Ja, is goed. Doe. Okay. Ik nu, nu, nu doen, want ik weet dat ze luistert. Oké. Okay. Dus. <laughs> ja. ja, we zijn er zo weet wat. Je? We zijn Ja, bijna. Bijna. We gaan alleen die uh, dingen. We gaan eerst even een stukje leden <laughs> gaan gaan gaan gaan doen. We even kijken wat we, we doen als we uh, uitsmijten.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 drag just be a queen whether you're broke or evergreen your black white base chola like, descent your you're lebanese your orient. orient Whether like disabilities left you outcast for leader teased rejoice and love yourself today because baby you were born this no way no matter gay straight or bi let's be in transgender life I'm on the right track baby i was born to survive no matter black white or base should i oh, oh, Lady Gaga, Born This Way. Terwijl uh, Hansen mijn verhalen aan het verifiëren is. Met de thuisfront. En ik gewoon gelijk. Wie, krijg, wie stoort? Die gewoon gelijk krijgt. Oh, de lijn. Ja, ja. Oh, ik dacht dat het Roos stoorde. Ook dat. We gaan eruit met een heel stukje. Kate Perry, Last Friday Night. En we zien elkaar, of liever gezegd, we horen elkaar weer terug. Naar reclame, nieuws en reclame. En er wordt namelijk gezwaaid. En ik zwaai terug. <laughs> Voor voorspoedige start. Lottle Wit met het NOS Journaal. Pasgeboren baby's worden voortaan met een hielprik op 31 ziektes getest.